12 uur. Jeroen van Kamp met het nws Journaal. ...is ontkomen, melden Franse media. Onderzoekers houden daar sterk rekening mee... ...nu een van de auto's van de terroristen is teruggevonden... ...in een buitenwijk van Parijs. Eerder werd ook al een auto gevonden die geparkeerd stond... ...voor de deur van de concertzaal Bataclan. De Franse politie heeft nog eens vier familieleden opgepakt... ...van Ismail Omar Moustafai, de man van 29... ...die zichzelf opblies in de Bataclan. Gisteren werden zijn vader en een broer al gearresteerd. Ze wonen beide in Chartres, net buiten Parijs. Hun huis is doorzocht, maar of er ook iets is gevonden is niet bekend. Ismail Omar Mustafai werd al vijf jaar in de gaten gehouden door de inlichtingendiensten, omdat hij radicaliseerde. Hij is tot nu toe de enige aanslagpleger van wie de identiteit met zekerheid is vastgesteld. De terroristen die vrijdagavond aanslagen hebben gepleegd in Parijs zijn criminelen en geen vluchtelingen. Dat heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Jonker, gezegd voorafgaand aan de G20-top in Antalya. Jonker vindt dat mensen niet meteen het verband met vluchtelingen moeten leggen, zoals de Poolse en Slovaakse regering doen. Zo heeft de nieuwe Poolse minister van Europese Zaken gezegd dat hij zich na de aanslagen in Parijs niet langer wil houden aan de afspraken met Brussel over de opvang van vluchtelingen. President Hollande is vanwege de aanslagen niet bij de G20-top aanwezig. Hij praat vandaag met de leiders van alle politieke partijen. Om tien uur ontving hij als eerste oud-president Sarkozy van de UMP. En ook Marine Le Pen van het Front National komt vandaag langs. Op verschillende plaatsen in Nederland wordt vandaag stilgestaan bij de aanslagen in Parijs. Naast de kleuren van Frankrijk, die op diverse gebouwen in Nederland geprojecteerd worden, zijn er ook herdenkingen. Vanmiddag begint in Amsterdam een wandeling door de wijk De Pijp. Burgemeester van der Laan zal meelopen bij deze tocht, georganiseerd door Amsterdamse synagogen en moskeeën. De wandeling was al gepland, maar zal door de gebeurtenissen een andere karakter krijgen. Het weer op de meeste plaatsen regen, kans op zware windstoten, vanmiddag langzaam droger, bij een gato 14.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 het even na twaalf uur een hele goede middag. En welkom bij CFM Sanford, speciale Sinterklaas uitzending tussen twaalf en twee uur. En ik doe het niet alleen, nee de heren zitten tegenover mij. Goedemiddag ja. heren. Goedemiddag Willem. Goedemiddag allemaal Goedemiddag, Goedemiddag op. op. Oh ja. wat gezellig. ja Gezellig. Nee, het wordt spannend de komende twee uur. Want uh, we gaan twee uur natuurlijk aandacht besteden aan de intocht van Sinterklaas. En ik, was, ik ging vanmorgen al naar buiten, maar het regende dat het goont. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal verloopt. Maar gelukkig hebben wij een radiopiet. En die gaan we om kwart over twaalf voor de eerste keer even bellen. Want ik ben reuze benieuwd of Sinterklaas inderdaad met de boot is aangekomen. Of misschien op een andere manier. Maar dat horen we straks om kwart over twaalf van onze radiopiet. Aangeschoven is Willem Bruist. Gisteren nog in Meppel. Goeiedag. Ja, goedemiddag. Ja. He, dat is een hele end weg, hè, Meppel? Meppel, ja dan, is, ja, dan moet je echt wel een tijdje, tijdje in de auto zitten. Dat klopt wel. Maar je bent net op tijd uh, terug weer voor, uh, voor de uitzending Sinterklaas Journaal van CFM. Ja, ik had de wind mee. Dat was het natuurlijk. Ik had de wind mee. Met Willem uh, gaan we de komende twee uur even terugkijken op de aankomst van Sinterklaas. Want er is wel een heleboel gebeurd gisteren. Hè? Ja, dat is eigenlijk is dat in één uitzending helemaal niet te bevatten. Maar ik nee. zal in grote lijnen zal ik, uh, zal ik wel wat Ja, mee We, ga, we doen, gaan ondertussen ja. door even een paar ja, wat, wat, wat wat stukjes eruit. En dan mag jij was er dan bij, maar het was natuurlijk een drukte van belang daar in Meppel, of niet? Ja, zoals ze bij ons zeggen, duizenden kinderen. Duizenden kinderen. Duizenden, duizenden. duizenden kinderen. Ik zal duizenden. het even vertalen. Duizenden kinderen. Duizenden oh, kinderen, okay. ja, Goed. Ja, ja. Nee, dus genoeg reden om de komende twee uur naar het uh, CFM Sinterklaasjournaal te luisteren. En uh, we gaan nu straks uh, live schakelen met de radio Piet, En die zal wellicht dicht bij de Sinterklaas in de buurt zijn, en Wellicht gaat hij ons opheldering geven of hij of nou met de boot is gekomen of op een andere manier. Ja, ik ben wel heel benieuwd hoor. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren en dan, uh, dan horen we het om rond de klok van kwart over twaalf hoe dat allemaal verloopt. Blijven luisteren. Dus. En we gaan naar de muziekpies. Ja. Jongens en meisjes, papa's en mamas, opas en oma's. Hier is die, de grootste ster onder de bieten. Vindt die zelf. Muziek Kunnen krijgen met de radio Piet. Nee, kan je het even op een kropje drukken om kijken of we wel verbinding hebben? We gaan het even proberen. Even, even kijken hoor. Even kijken. Nee, Oeh. nee, nee, nee, nee. Dat, dat komt natuurlijk door het nee. weer hè? Ja, oh, dus het wordt spannend. Krijgen we verbinding met uh, de radio Piet? We gaan het gewoon proberen na het uh, volgende plaatje. Dank u wel, ik ben de hele week hier. Dank u wel. Natuurlijk, cd's na afloop. Jouw, ja, die signering beleven. Oh ja. Ben ik. De Pieter Nido was dat. Wou je ook ja. wat zeggen? Nee, ja, nee. Oh ja, de schuif staat nu open, Ja, hij staat open. Doe maar gewoon weer dicht. Ja, En, en straks mogen jullie allemaal meedoen. Met zwaaien en springen en toeteren. Ja! Zie komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons in Nicolaas. Ik zie hem al staan. even kijken hoor. Of we, of we verbinding hebben met de Radio Piet. Radio Piet. Radio Piet. Nee, we hebben nog geen verbinding. Ja. Misschien zo meteen. Hey ja. Albertje. Radio Piet is in paniek. Hey, de Radio is in paniek. Piet wordt een paniek Piet. Ja, ja, ja. Nee, nee, ja, ja. nee. Ja, echt waar. Nee. Hoe nee. nee. oh god. Hoe oh god. Oh god. Jongens, we blijven het proberen. Maar we, gaan, uh, we hebben Willem Bruist in de studio zitten. Die was uh, gisteren bij... Uh, de, de landelijke intocht van Sinterklaas in Meppel. Maar uh, ja, het was natuurlijk een gekke boel daar, of niet? Het was een uh, bijzondere gekke boel. Het begon natuurlijk met die ontzettend dichte mist. Ja, die mist. Ik, ik, ja. Dat was een heel raar verhaal, was dat. Ja, je, Want, bedoel, je, je zag, je zag niks. niks. Je zag helemaal niks. Je zag helemaal niks. Ik dacht eerst van, nou, dat is een meubelboulevard hier. Al die mistbanken bij elkaar. Maar nee, het was geen meubelboulevard. Het was een ontzettend dichte mist. Uh, je zag niks. En ja, en die stuurpiet die zag ook niks natuurlijk. Nee. Dus uh, hij dacht van, uh, ik kan het niet vinden. En wij dachten in Meppel, hij kan het niet vinden. Maar uiteindelijk is het toch goed gekomen. Ja, wel, maar dat was, uh, dat had een bepaalde, die mist had ook een bepaalde naam volgens mij. Ja, de Witte Wieven. Ja, de, ja, de Witte Wieven, wat is dat voor taal? Hmm. Witte Wieven, vrij vertaald in het uh, Nederstactje is het uh, Witte Vrouwen. Witte Vrouwen, mist? Ja, dat wat is dat voor raars? Dat is iets uit een, een grijs verleden. Een mistig oh. verleden, zeg maar. mistig verleden van ja. Meppel. Ja, Drenthe he, eigenlijk. Drenthe, drenthe. Het, is, het, is, het is een Drentse uh, iets. Mm. Uh, uh, ja, Witte wieven schijnen dus overal te spoken. Dan, ja. En uh, nou ja, ik durf het bijna niet te zeggen... maar ik heb dus ook echt Witte wieven gezien daar. Oh. Ja, ik dacht eerst, van, het is gewoon mist. Maar het was geen gewone mist, het waren echt Witte wieven. En die hadden volgens mij gewoon het plan... om het schip van Sinterklaas andere kant op te sturen. Dat oh. idee had ik een beetje. Ja, maar op een gegeven moment waren die wilde wieven weg. Ja. Ja. Hoe, hoe, hoe kwam dat dan? Door de wind waarschijnlijk denk ik. Nee, nee. dat was een hele slimme zet van, van de stuurpiet, want die trok een paar keer een, uh, oh, aan. De ja, oh, die schokken zich natuurlijk. Die schokken zich helemaal de tandjes. Ja! Pum. ja. Nou, nou, en daar schokken ze van. En weg op hemel. Hé, oh. hé, hey, hey, hey. Zullen we even proberen Pieter, met ja. de piet te te Kijk, moet je horen. Radio Piet! We hebben er wel heel veel. Dag radio Piet! Radio Piet. Hallo Rob en Hallo Radio Piet. Hallo. Goedemiddag, Hallo. welkom hey. in Sofods. Ja, dank jullie wel. Vertel, hoe is het gegaan allemaal? Ja, het was heel winderig op uh, zee. Maar nou, wel met... En uh, ja, ik sta nu boven bij de rotonde. Maar het wijt wel heel hard. Alle Pieten houden hun miet, muts vast. Muts vast, ja. En, ja, het is ook wel een beetje koud. Maar sint is gewoon met de boot aangekomen. Ja, hij is uh, opgehaald op een rustige stuk. En toen is hij met, uh, sea, met de Sea van de sea KNRM is hij over het strand. Dat is gewoon een grote kruiwagen. Na ja, de gereden. met de Track, dat vind ik een moeilijk woord. Dat is volgens mij gewoon een kruiwagen voor boten, of niet? Ja, het is een kruiwagen voor boten. Oké. Okay. Dus, goh, hij, hij is, hij is, aan, hij is aan, uh, op strand aangekomen. Of is hij al op het Badhuisplein? Nee, hij is op het strand aangekomen en ik zie nu net zijn meiden de trap afkomen. Oké, okay, en er zijn er heel veel... Dus, uh, hij gaat nu onderweg naar zijn paard. Oké. Okay. Oké. Okay. En hoe heet het paard ook alweer? Het paard heet Amerika. Dat hè? was het. Uh, Amerigo. Nee, Mexi Mexico, toch? Mexico, niet. Nee, Amerigo. Oh. Uh, okay. uh, uh, zijn er veel kindjes? Ja, er zijn heel veel kindjes. En, en, uh, en ook allemaal, allemaal, allemaal gesminkt? Ja, er lopen wel een paar gesminkte kindjes tussen. Al oh, wat leuk. Maar uh, ze zijn heel erg op zoek naar pepernoten. Ja, ja. vind je het gek? Ja. Vind je het gek? Dat is lekker hoor. Ja. Radio Piet. Ja, ik had... Radio Piet, is het, is het heel erg druk uh, vandaag bij de aankomst van jullie? Ja, het is heel erg druk. En ja, ik hoor jullie een beetje heel slecht, want de verbinding valt af en toe... Weg. Ja, de verbinding valt af en toe eventjes weg. Oké, okay, maar nou, Sinterklaas is aangekomen. En wat, wat gaat er nog meer gebeuren dan, daarna? Nou, uh, Sinterklaas gaat nu richting het paard. En uh, dan gaan we richting de burgemeester op het raadhuisplein. Oké. Okay. En, uh, en dan wordt Sinterklaas door de burgemeester welkom geheten? Wat zei uh, je... Ja, wat... Ja, het is wel ja, spannend, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. spannend, hè? De wind waait gewoon Go signaal weg. Ja. Hoe, is dat? Hoe is ja, Het dat? waait ja. zo hard op het strand. Dat is ja. niet normaal. Nee, eh, jullie gaan nou, naar de burgemeester. Heel hard. Jullie gaan naar de burgemeester, hè? Ja, ja wij gaan onderweg naar de burgemeester. Ja, burgemeester. Oké. Okay. Nou, dan zou ik zeggen, uh, we, we bellen je om... Uh, we komen om kwart voor uh, één weer even bij je terug. En dan even naar de stand ja. van zaken. Is goed, Albert, Jan. Tot straks. Dag, Radio Dag, dag Piet. Dag, yeah. dag, hey, dag, dag. dag, Tot zometeen. Mijn hart neemt te stoppen. Een kind het zo'n liefde beat. Bij haar lijkt alles goed. De... Was leuk hoor, stiekem verliefd zijn. Oh ja, heel spannend. Ja, hè, Willem? Stiekem, stiekem verliefd zijn. Ja, stiekem verliefd. De laatste keer dat ik dat deed, dat was volgende week dinsdag. Volgende week dinsdag. De Hoge Hoogte Piet hoor je. Ja, Bij C.F.M. de Sinterklaas uitzending. We hebben er zin in en er is natuurlijk weer contact met onze radio Piet. Hè? Maar ja. eerst even terug naar de aankomst ja, in terug. de Meppel. Ja, gisteren. Ja, terug. maar op een gegeven moment zat de, uh, uh, de boot was, zat in de mist. Dat heb je nou net ja. uitgelegd, Willem. Helemaal ja. ja, goed. Maar er waren hele slimme pieten die hebben. Uh, dat, dat, vroeger was dat gewoon, had je een hele hoge toren. Ja. En daar stak je gewoon vuur aan, want dan konden ze de weg makkelijker vinden. Ja, daar klopt. Ze wilden daar een vuurtoren van maken. Ja, nou dat is toch ook wel redelijk gelukt, Want ik zag een heleboel rook gisteren. Ja, dat liep een beetje uit de hand. Was, uh, ja? Was ja, niet goed? Dat was dat, dat waren twee, twee hele vreemde pieten waren dat. Ze zijn er verkeerd ingeschat gewoon. En <coughs> toen, <coughs> sorry. toen de toren uiteindelijk. Uh, ja, in de Vuur fikstom. Ja, in de ja, ja. wat dat was het eigenlijk. Ja, want dan kon, de, kon de, de, de, de boot van Sinterklaas kon makkelijk zien... waar dan Meppel zo liggen. Ja, maar die jongens zijn er zo lang mee bezig geweest... toen de toren eindelijk brandde, was de boot er al. Oh. Ja, dat ja, is... Nee, dat moet dan wel uit dan. Ik bedoel, als er geen, hè, als er geen mist is, Ja, maar dan... dat, ook dat ging niet helemaal goed. Want oh. iedereen dacht, hè, want het, ja. is, het verhaal... en het vertelt natuurlijk, hè, je, je zei het zelf al... de toren wordt uh, aangestoken... op het moment dat er dus schepen vanaf de zee ja. de Meppel in moeten. Ja. Um, dat is het verhaal van vroeger. Maar ze hebben daar niet helemaal goed over nagedacht. Want eigenlijk was het helemaal niet nodig. Maar de toren die brandde. Ja, nou, en toen. iedereen dacht van oh het hoort erbij. Ja. Het hoorde er helemaal niet bij. Het liep helemaal uit de hand. Och, God, God. Ja. Maar hoe is dat afgelopen dan? Ja wij hebben natuurlijk uh, gezien. We hebben natuurlijk een, een huispiet. Ja. Ja, huispiet. Ja de huispiet. Ja. En die huispiet was behoorlijk helder van geest. Ik zag gelijk aan hem en "Oh, jij bent ja. helder van geest. Het was niet de paniekpiek. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, niet nee nee, God nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar goed. En de huismeester die, die, die, die, die zag dat. En uh, hij rende met Emmes water aan de boom. Hij heeft gauw het vuur uit kunnen maken. Oh, dus was het er al niet overzien geweest. Nog even snel voordat we weer naar een plaatje gaan. Sinterklaas, je hebt de boot van Sinterklaas. Maar ik zag twee boten. Ja. is dat nou even nodig dan? Nou, wat heel erg leuk is, misschien... Ja, misschien, ik weet niet of jullie de uitzending hebben gezien, maar op die boot stond ik namelijk ook. Nee, je niet. Ik stond schuin achter de burgemeester. Was jij dat? Ja, dat was ik. Ach jee. Maar jij je, je herkende mij niet. Alleen dus nee. alleen zie je Wem op een jasje, maar voor nee, de rest. Nee. Nee. nee. nee. Oeh, maar ik was ook, ja, het was ook zo spannend. Ik zat nog steeds in Sinterklaas te kijken. Dan ga ik nog niet op zoek naar jou. Nou, ik ben achter een grote kist gaan staan, want ik wou eigenlijk niet in beeld. Want ik vond dat nou, ik dat wel is wel een goed gelukt. Ik dan. vond het net zo spannend. Ja, nee, nee natuurlijk. Ja, ja. Maar waarom dan twee boten? Nou, de, uh, Jeroen. Jeroen, dat is de man van uh, NPO 3. <laughs> Ja, ja, jij ja. wil de verslag geven ja, van de, de, de, de Sinterklaas-channel? Ja. ja. Uh, die maken zich een beetje druk dat die sinterklaas zegt het duurde allemaal zo lang, het duurde allemaal zo lang. Toen heeft hij de burgemeester gevraagd: wat kunnen wij hem niet tegemoet varen? Wij varen gewoon de zeep om hem te zoeken. Oké, okay. ja. dat heb hij gedaan, maar ja, het was uiteindelijk niet nodig, want halverwege kwamen ze ja. elkaar tegen. Ja, maar dat plaatje, dat, dat, dat, dat kan ik nog herinneren. Dan heb je dus uh, Boot Sinterklaasboot. boot boot van, uh, van Meppel met de burgemeester. En jij achter dat grote, grote Achter de doos ja, van de, achter de burgemeester, doos van ja. De burgemeester. En een brug daartussen. Ja, nee, het was niet echt een brug, het was een sluisje. Een sluisje zelf? Ja, dat is een sluis. Maar een sluis kan toch wel open en dicht? Uh, Deze dus niet. Nee. Je ja, zag wel mensen uh, overheen lopen. Ja, En, precies. en, en daarom, daarom kon hij niet open. De mensen bleven heen en weer lopen. Oh, okay. Dus uiteindelijk ja, lag er aan de ene kant van de sluis een schip, aan de andere kant van, uh, van de sluis lag ook een schip. Ja. En toen heeft uh, Sinterklaas, met al zijn wijsheid, besloot... Nou, dan ga ik er hieraf. Oké. Okay. Want ik wil naar de kinderen toe. Is dat probleem ook weer opgelost? Is dat, is dat raadsel ook weer opgelost? Goed, we gaan weer terug naar de muziek en straks naar het Sinterklaas-Bierbericht. Heel goed, komt ie aan. De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas. Oh jongens, jongens, het is zomaar. Maar was Sinterklaas? Hij is voor groot en klein, groot en klein, groot en klein. Hij is voor groot en klein, voorzien van taaien, marzapijn. Wat zit er in die zak? Dat, dat zeg ik niet. Wat zit er in die zak? Dat zit in die zak. Dat zit in die zak. Dat zeg ik niet. Vraag dat maar aan Sinterklaas. Maar onder in die zak, in die zak, in die zak. Maar onder in die zak, daar ligt het hele grote pak. Voor het liefde, voor het zoen. Voor het lieve zoete kind, zeg was je. Zit. De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, oh jongens, jongens, het is zo'n baas. Daar stopt hij, daar stopt hij, daar stopt hij, blijf van zin. De hele, de hele, de hele wereld in. De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. Sinterklaas. Ja, dat is met rij hoor, de jongens, zak van Sinterklaas. Jongens, het is oh, jo, de, de klus Piet. En zo dadelijk het uh, Pieter weer bij uh, CfM. Maar eerst nog even een plaatje van de profiet. Op het kasteel is het altijd heel druk. Maar in die chaos heeft Sint-Een geluk. Ik zorg ervoor dat hij niet wordt gestoord als iemand iets Zeg niet helder en komt er doen. dan voegt deze profpiet een regeltje door. Gaat er een Piet aan de slag voor de Sint, dan leert hij de regels voordat hij begint. En om die te leren is dit wat hij doet, hij luistert naar profpiet.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 Daar ah, dan kunnen we even lekker meedoen, hè? Ja. ja, dat klinkt goed, Willem. Ja, ik, ik ben niet ja, heel erg blij, je blij je je mee. Je bent een bruis om deze allemaal van die pepernoten te eten. Sorry, wat zeg je? Ik, ik kan niet zingen, want je hebt al wat pepernoten in je mond. We ja, maar ik, toch een zing toch met, ik zing toch al met een accent. Oh, ja, ja, dat, dus dat is Accentloos. Oké, We gaan even net weer kijken. Het weer met Albertjoen Vos. Ja, maar dat is wel even belangrijk, want hij moet de komende dagen natuurlijk wel over al die daken heen. Een, een Cadeautjes in schoenen, schoenen stoppen, met, met, met of zonder uh, schoorsteen. Maar daar kom ik straks nog even bij jou op, Willem. Ja, daar heb ik een, een gehoord, heel een goed he? bericht dat over, daar ja. kom ik straks op. Ja. Goed, nou Sinterklaas, hier komt hij dan. Het Sinterklaas, weerbericht van 15 november 2015. Het is vandaag over het, over het algemeen bewolkt. Ja, dat hebben we ook wel gezien. En er zijn perioden met regen, ook dat hebben we gezien. De west- tot zuidwestenwind is duidelijk aanwezig en waait krachtig tot hard en stormachtig aan zee. Windkracht 6 tot 8. Nou, die heeft een mooie woelige baren gehad, die Sinterklaas op het water. hoor. Wat cool. En de temperatuur ligt rond de 15 graden. Normaal is het halverwege de maand november 9 à 10 graden. Vanavond valt er wat lichte regen, maar geleidelijk wordt het droog. En komende nacht, dat is belangrijk voor Sinterklaas, zijn er enkele opklaringen. De zuidwestenwind neemt af naar vrij krachtig in de polder... en krachtig tot hard aan zee. Oeh. En de temperatuur daalt naar een graad of 12. Dus Oeh. als we over die daken gaan vannacht... nou, ja. goed vastmaken hoor. Poeh. Goed, gaan we naar morgen. Morgen heeft de bewolking wederom de overhand... en valt er van tijd tot tijd wat lichte regen en motregen. De zuidwestenwind waait vrij krachtig tot hard... en de temperatuur loopt op naar maximaal 14 graden. En van de rest van de week... de rest van de week is het, en blijft het uh, wisselvallig herfstweer... Met elke dag regen of een enkele bui. Tot en met donderdag waait het, er flink, waait het er flink en het is maximaal 14 graden. Toch nog erg zacht voor de tijd van het jaar. Vanaf vrijdag uh, draait de stroming naar het noordwesten en gaat de temperatuur naar beneden. Vrijdag wordt het 9 tot 12 graden en die volgende week zaterdag 7 tot 10 graden. En zondags maximaal slechts 6 tot 8 graden. Hey, dus, kaart, Sinterklaas, doe uw tabbert maar goed dicht. Zo is het nou het weer eens na te lezen op www.rikoweer.nl. Was het weer. Zie je de zaak voor? Hé, wat hoor ik? Wordt daar aan de deur geklopt? What? Dat zijn. Moedig rust mijn kind, ik ben een goede kracht. van het zwart als roet. Wat is dat voor Heidi? <lacht> Daar zijn we weer heren ja. Hebben je het nog een, een beetje naar je zin? Jazeker. Waar waren we gebleven, Willem? Gisteren in Meppel. In Meppel. Uh, ja, die twee boten hebben we uitgelegd. De, ja. de, de brug was geen brug, maar was een sluis. Een sluisje, ja. En uh, ja, op een gegeven moment, uh, dat was ook in de aanloop... Daar, naar de aankomst van Sinterklaas, op een gegeven moment... de sleutels. En een hot item was dat. En dat was best wel spannend. Maar op een gegeven moment zag ik dat die sleutels onder de mat lagen... als Sinterklaas van de boot afkwam. Ja, waren ze neergelegd. Dat klopt. Wat gebeurde er toen? Uh, nou, eerlijk is dat mis ik dat stukje een beetje, want ik stond op de boot natuurlijk, dus ik weet ja, niet wat, ja, ja, wat ik. Ja, die, die kist, je zag ja, het natuurlijk niet. Ik zag het nou, niet. Dan zal ik je helpen. Ja. Op een gegeven moment ja. komt er dus een Piet en die, die tilt die mat op, die pakt die sleutels en loopt ermee weg. Welke Piet? Ja, ja dat, dat is nog steeds de vraag. Dus dat moeten ze nu nog uitzoeken. Dus, de, de, de, dus op een gegeven moment komt Sinterklaas die boot af en ze kijken onder die mat sleutels weg. Nou. Ja, ja. Nou, dat, ja. Me, dat mis ik dus. En dat was de sleutels van de, de, de, voor op de boot om de pakjes uit te pakken. En dus al die sloot, en de sloten van het, van het, van het, van het, het huis, het, het Pieterhuis, ja, Pieter alles staat eraan, alles weg. Ja, ja. Maar. Ja, ja, ja, ja. En dus, ik ben blij dat ik geen paniekpiek ben hoor, want anders had ik het echt niet meer geweten. Nou, die, die... paniek! Nou, <laughs> was... <laughs> die die, die paniekpiet, dat was wel een mannetje op zich hoor. Ja, hè? ja, ja wat... die, die, draai, die maakt al, die draai, ook al loopt het goed, maar hij toch nog weer paniek. Ik zeg op een gegeven moment tegen, want ik heb natuurlijk al die tijd achter die kist gestaan. Ik stond best op de tocht, zeg maar. Ik had wel een dun jackje aan. Dus ja. Op een gegeven moment, ja, word je een beetje bevangen door de kou. En ik zeg tegen hem, tegen hem van, nou, ik voel een krampje opkomen. En toen zei hij gelijk paniek, paniek. <laughs> en ik, ja, ja, ja, maar, nou goed, de, de huispiet, hele ja. rustige, hele rustige ervaring, wat de pieten staat, die die wist overal de oplossing voor. Ja. Want die zeggen op een gegeven moment van, ja, toen de sleutels weg waren, van, ja. nou ja, ik heb de oplossing, want als je iets kwijt bent moet je gaan zoeken. Nou, dat zou de oplossing zijn geweest, ja. Ja. Dus, dus... Toen zijn ze druk aan het zoeken geweest. Ja. En uh, nou, ik, op een gegeven moment was Sinterklaas op, markt, op het kerkplein hè, in Meppel, in ja. het centrum van Meppel. Ja. Uh, Daar was jij natuurlijk ook, maar ik kon jou ook weer niet zien tussen al die hordes kinderen. Nee, Sinterklaas heeft tegen mij gezegd, uh, jij bent vandaag mijn man achter de schermen. Oké, okay, dat was het. Dat heb ik gedaan. Ja, dat heb ik gedaan. Dat heb je goed gedaan dan. Ze hebben eerst gezocht naar het scherm waar ja. ik achter moest staan. Uiteindelijk ja. gevonden natuurlijk. Ja. Dus... Als je uh, op het plein kijkt, je zegt daar de stoel staan ja, met de links van een rood scherm. En dat ja, stond ik dat, achter. Daar stond je achter. Dat, stond ik dat achter. was het. Dan ja. heb jij natuurlijk wel gezien wie die sleutels op de stoel van Sinterklaas heeft gelegd. heb je dat niet gezien? Ik heb de sleutels wel gezien, maar ik heb niet gezien wie ze neergelegd oh. heeft. Ik kan me er maar één voorstellen die dat heb kunnen doen. De verdrietpiet. De verdrietpiet. Of de sleutelpiet. Als een sleutelpieter. een van de twee. Eén van de twee moest hij gelezen. Ik keek ze op de rug en ik zie het daar maar niet. Maar waar, waarom? Jij moet toch achter de schermen zijn? Je moet toch opletten waar die sleutels liggen? Ja, er uh, gebeurt zo verschrikkelijk veel. Ja. Dat, is, dat is niet normaal. Nou. Maar, maar goed. Ik moet zeggen, overal opletten. En uh, toen ik daar Sinterklaas aan zag komen, denk ik van... Nou, oh, het zit allemaal wel goed. Ja. Het maar, zat ook wel goed tot het moment he, dat hij ging, ging zitten. Geen zitten, juist. Ja. Dat zat niet goed. Dan ze ik aan verder overeind. Ik denk, ja, wat zullen we nou krijgen? Ja, dat heb je wel weer gezien. Ja, ik denk misschien is hij op een mugje gaan zitten of zo. Of ja, een ja. wispje. Een websje. Een websje. Ja. Een websje. Ja. Ja. En wat op. denk je? Hij is ging staan en hij zegt: Wat is oh. dat? En wat lag daar? De sleutels. de sleutels. Hey. Maar goed, dus de, de, de, de pakjes konden van de boot. En ze konden naar, maar goed, daar komen we straks weer op terug. Ja, ja, gaan ze nou, heel eens handig. Weer, ja. Eens lekker is weer een plaatje draaien. Hop, hop, hop, paandje in galop. Oh, we zitten nu rechtop. Sinterklaas, die komt uit Spanje. Hij brengt appels van oranje. Altijd in galop. Hop, hop, hop, hop, hop. Sinterklaas, die komt uit Spanje. Sinterklaas, die komt uit Spanje. We'll be Willem. Is helemaal niet goed voor je? Maar we wel lekker. Ja, dat begrijp ja, ik. Ja, ja, ja, ja. Nou, ja. Die hele we. bak die eet hij op, hè? Hij kan nog wel even vooruit. Dat is niet zo. te geloven. Hey, jongs, Wil je het trouwens zien? Kan je op uh, www.zfm-live.nl meekijken. Ja, eventjes. Ik kreeg een WhatsAppje. Uh, een WhatsAppje? Uh, WhatsApp ja, huh? van Tineke. En uh, Tineke vroeg zich af... wanneer uh, de schoenen mogen worden gezet. Oh, dat is een goede vraag. Hierin. Ja, wanneer? Ja. Ja. Hebben jullie hem al gezet? Ik zou heel, heel eerlijk zeggen... ik heb hem twee keer gezet. Ja, de... Gisteren in Meppel. Ja. En, uh, en gisteravond gewoon thuis. Dus ik loop nou zonder schoen de studio binnen. Potverdikkie. Naar welke schoen moet je zitten eigenlijk? Linker de, of rechter? De, ja. middelste. de middelste. De middelste? De middelste ja. van de twee. Hmm. De middelste van de twee. Hey. Ja, maar goed, ik heb hem, het gisteravond, het ik heb hem, ik heb hem gisteravond al wel gezet. Jij hebt hem nog niet gezet, nee, hè? Rob? Nee, nee, nee. Ik zou er vragen, maar eens mee beginnen ja. dan. Ja, maar ik heb, ik, heb, ik, heb, ik heb een geheim ontdekt, hè. Dat weet eigenlijk niemand. Als je de schoen zet en je zet hem de neus richting Spanje... Ja. krijg je veel meer. Zou het zijn? Ja. Moet je wel twee wortels in doen natuurlijk. Ja. ja. Nou, oké. Okay. Goed, twee wortels. Twee dus wortel. Eh? Americo. Wie? Americo. Dat is een paard van Sinterklaas. Dat is het paard ja. van Sinterklaas. Ik dacht, ik dacht altijd die Mexico heet. Maar goed, even, even terug naar Tineke. Ja. Tineke, ik zou vanavond gewoon je schoen zetten hoor. Met de neus naar Spanje. Met de Spanje. neus naar Spanje. Richting Spanje. Maar dan er was nog wat. Ja. Uh, er zijn een heleboel huizen tegenwoordig... die hebben geen schoorsteen meer Nee. Nou, maar dat is leuk. De, die vraag heb ik toevallig gesteld aan Sinterklaas. No, gisteren. wat zei hij? Het, het, het antwoord verbaast me. Ja, er zitten weer een verhaal achter. van. als Sinterklaas begint te praten... Het, is, het ja, is net de man die bij ons werkt. Komt, geen, Duif, eind aan. Komt geen eind aan. Als die man begint te praten, dan stopt hij ook niet. Uh, hij vertelde mij namelijk dat hij heeft namelijk een ring. Dat is een speciale steen. Ja, hij heeft elk jaar een ring om. Ja, nee, nee, nee. Hij pelt nee, daar nee. een ring om. Nee. Ik zeg tegen Sinterklaas, ik zeg... Uh, wat voor ring is het dan? Wat is daar zo speciaal aan? En toen vertelde hij mij een verhaal en toen wist hij op een schilderij. Ja. Van twee kindjes, die zaten achter een hunebed. In een hunebed? Een de mist. Hune, hunebed. Een hunebed is, een hunebed zijn... is gewoon een bult stenen. Ja, voor de rest van Nederland. Nee, in Drenthe is dat echt een heilig iets. Dat is... Maar in ieder geval, er waren kinderen ja. en die waren verdwaald. En dan komt het weer. De mist, de witte wieven. Oh, Hé, hey, ik, hey, hey, ik hoor wat op de achtergrond. Ik radio radiopiet. Oh, dan zwijg ik gauw Hallo. eventjes. Radiopiet. Radio Rob en nou wat jou. Hé, hey. zondag. Hey, -piet. Zwaaien, zwaaien. Hallo, radio Piet. Hallo. Waar ben je nu? Hallo? Waar ben je nu? Ik sta nu voor het gemeentehuis. Zo, dat is een eind gelopen dus. Ja, ik heb een heel eind gelopen samen met de andere Pieter. En Sinterklaas komt nu net de Kerkstraat naar beneden. Gerold? Gerold, ja. <laughs> Wind je mee heuveltje ja. af? Om Onbeslecht. Ja, hij komt er wel heel snel aan hoor. Oh, ga maar aan de kant. Zal we het even kijken of we dan een mooi plekje kunnen vinden. En wie horen we nu dan op de achtergrond? Wie is dat? Ja, ik sta nu ja dat is meneer Pieter Joustra. Oh, opa Jouwstra. Opa, opa Janstra. Oh, ja. En Abba Jan en Rob. Ja. We, we hebben dit jaar in Zandvoort een hele leuke Piet. Vertel. En dat is Diva Piet. Diva Hallo. Hey, Diva, Diva Piet. Piet. Dag, Diva Piet. Even zwaaien, Hallo. jongens. Dag, Diva. Hallo. Hallo. Hey. Dag diva Piet. Het stoort echt heel erg. Maar... Nou het stoort ons niet hoor. Alles goed. Nee, ja, maar... ik, ik hou er wel van. Hoe is het met diva Piet? Hartstikke goed. Ja, wat, wat doet een... een... Beetje, mijn haar is een beetje verwijt, echt een ramp. Wat doet een diva Piet? Dat is een moeilijke vraag hè. Ja. Wat maar doet een diva Piet? Wat, wat ik doe? Ja, ja. Nou, een beetje, een beetje, ja, een diva zijn. Een beetje bruisen de hele dag zeg maar. En toen was het stil. Ja, diva Piet. Hallo. Hallo. Ben je hallo. Breekie, breaky. Hallo. Breakie, breakie. Hallo. <laughs> hallo. <laughs> ja, het, de verbinding valt een beetje weg, Rob en nou hoor. Oké, okay, maar wat doet uh, radio Piet? Wat doet een diva Piet dan? Ja, wat doet een diva Piet allemaal? Nou, misschien kan ik het nog even aan diva Piet vragen. Vraag maar even dan. Diva Piet, wat doe jij nou allemaal? Uh, ja, een diva zijn. Ja, gewoon het hele dag lopen zitten. Mijn haar moet goed zitten. M mijn kleren moeten mooi zijn, winkelen, ja. hou oh, van winkelen. Dat is meer Barbie-Piet, ja. Barbie-Piet uh, hè. Ja, kinderen zijn natuurlijk altijd heel leuk. Mag ik, even, mag ik nog even, Radio-Piet? Radio-Piet? Ja? Zou je even een foto van Diva-Piet kunnen sturen? Dan weten we hoe ze er... Ja, ik Diva stuur Piet. straks nog wel even een foto van mij en Diva-Piet. Nou, jij hoeft er niet op hoor, Diva-Piet. Diva Diva nee, oh, ja. ik weet er niet ja. Diva-Piet. Ja. Ja. ja. Nou, dan stuur ik wel een foto alleen van Diva-Piet. Hey! Heel hey. hey, goed. <laughs> Staan er veel mensen op het Kerkplein? Ja, het begint langzaam weer vol te stromen. Het verkeer wordt ondertussen ook stilgehouden door de verkeersregelaars. Zo, ja, anders wordt het weer een chaos hè, op het kerkplein. Dat Zodat dat de rotonde ook vrij blijft, dat we daar ook kunnen staan en feesten. Dus Sinterklaas die, die wordt, wordt zometeen welkom geheten door onze burgemeester. Ja, die wordt zo meteen geheten door onze burgemeester, meneer Meijer. Is dat Nick Piet? Hij heeft wel zijn zwarte Pieter diploma, de burgemeester. Ja, radio. Radio heeft wel vorig jaar zijn Pieter diploma dat klopt. Ja, zie je dat? Heel goed, heel goed. Radio Piet, hoe laat is die bijeenkomst met de burgemeester? Hij met z'n alle zingen. Wat zei je, Rob? Hoe laat is hij bij de burgemeester? Nou, Sinterklaas die zit, is net van zijn paard afgestapt. en die gaat nu richting de trap van het bordeel. Van het bordes? Pied, bordes. Bordes is dat zo in Nederland? Ja, het bordes. Ja, het bordes. Sorry, sorry, sorry, sorry. Ja, Piet is natuurlijk weer net in Nederland. Hè. Goed, maar kunnen we, dat kunnen we dat nog live in de uitzending meenemen straks? Oh. Uh, dat weet ik niet, want Sinterklaas wordt door heel veel kinderen ontarmd en moet handjes geven. Ja, ja, ja, dat is ook waar. Dus ik weet niet of het gaat lukken. Ah, oké. Okay. Uh, nou. De toespraak van de burgemeester, we willen we wel even horen eigenlijk. Oh, heel mooi, heel mooi. Ja, dus... Ja. We, de, we, hoe gaan we dat doen? Nou ja, dat ja. weet ik ook niet. Laat maar wa uh, waarschuwen we waarschuw als de toespraak ja. begint. waarschuw maar ons even als de toespraak begint. Ja? Dus ja, Radio dat doe ik. Als de toespraak bijna begint, eventjes contact met de studio, alsjeblieft. Want dan kunnen we dat misschien ja. even meenemen. Ja, dat ga ik zeker doen, Rob en Albert Jan. hebben hey. een plaatje. Radio Piets, veel plezier. Dankjewel. Ja, dat gaat lukken. Hoi. I'm sorry. What's your mom? Ja, ja, ja. ja. Oh, ja, ja jongens, jongens, jongens, jongens. Spannend, wat een toestand op het kerkplein, zeg. Niet te geloven. Je, Je zou maar op dat bord dé staan. Ja. Ik, ik, uh, ik durf er niet eens aan te denken. Ik ook niet. <laughs> maar goed, misschien kunnen we straks. De... Oh, oh, wat hoor ik nou? Uh, ki kinderstemmetjes. kinderstemmetjes. Ja, Kijk, daar ja. uh, hadden we het toch over? Over schoen zetten? Ja. ja voornamelijk. Vanavond. vanavond. Schoen zetten. We en met, denk, jongens, echt, hè? er. Romain, ik heb met al wat. Met de neus naar Spanje, echt wat het helpt. Oké. Ja, dat waardeert Sinterklaas namelijk. Heel goed. Ja. Hey, uh, ja, ja, ja, Radio piet net in de uitzending. Oh ja, ja dit, dit is een villetje wat je nu hebt. Ja, eigenlijk. dit is oh, een villetje. Ja. dat is een muziekje op de achtergrond. Ja. Maar goed, schoen naar, schoen naar Rechter of linker of midden? Nee, doen we gewoon de linker. De, de linker schoen, de ja. Jij ook uh, zetten, hè? Ja, ja. Heb ja. jij een schoorsteen? Uh, nee. Nou, dan zal ik de voordeur vast openzetten. Dat is wat makkelijker. Dat <laughs> ja. is wat makkelijker. Heb jij een schoorsteen, uh, Willem? Uh, ja, maar komt yes. komt nee, daar komt hij nooit in. Nee, daar komt hij nooit in. Nee, nee, nee. nee, nee. Die huizen die zijn gebouwd. Uh, en het moest echt op een huis lijken. Dus eigenlijk is het gewoon een, een, een vierkant betonnen ding. Maar... Waar jij dan weer achter gaat zitten? Of in. Of in, ja. Nou, ja of of in. In. Maar goed, in ieder geval. Maar ik heb centrale verwarming. En dat heb ik tegen Sinterklaas gezegd. Ja. Ik zeg van, ik vis achter het net. En toen zegt hij, zit je in de visserij? Ik zeg, nee, ik werk bij de radio. Het is hetzelfde, zegt hij. Ja. Nee, ook klopt. En toen zegt hij van, uh, mijn geheim, zegt hij, er is gewoon, als ik ergens niet naar binnen kan, hij zegt, dan heb ik een ring. Kom weer op die ringen? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Er zitten stenen in. Die steen die heeft hij ooit gekregen. Van de mensen uit Drenthe. Van de gemeente. De baas uit Drenthe toen die tijd. Ja. Uh, omdat hij twee kinderen had gered. Die waren verdwaald in de mist. Ach, Witte ja? lieven. Ze hadden ja. zich verstopt achter uh, de stenen. Uh, de hundenbedden. Ja. En Sinterklaas die reden toevallig langs. Hij ging nee. achterwaarts inparkeren met zijn paard. Wat ziet hij zitten? Twee kinderen. Nee, niet. Iedereen blij. De papa's en de mama's blij. Ja, kinderen geweldig, waren er thuis. Geweldig. Heeft hij als beloning. Een hele speciale steen gekregen. En die heeft hij in een ring laten zetten. En met die steen, daar komt het, kan hij deuren openen. Ja, ja nee, daar valt jullie even stil ja, van. Ja, ja. daar zijn we stil van, ja. Heb je het mij laten zien? Ja? Nou, ik zeg ja. Mooie steen, hè? Mooie steen. Een hele mooie steen. Hele mooie steen. Ja, ja. Hele mooie steen, ja. maar, hij ja. heeft laten maken. Hè, die, die steen. Ik heb hem op een foto gezien, hè. hij liet zijn WhatsApp-jullie zien. En dit is hem ja, hij zicht. gaat ook met zijn tijd mee. Hè. Hij, gaat, zijn zijn, hij een, gaat met zijn tijd mee. Heeft hij een uh, iPhone of een uh, Samsung? Ja, hij zegt, ik ga liever voor het echte. Hij zegt een... Uh, ja, oké, okay, maar hij kan in ieder geval de CFM-app downloaden. Die heeft hij, die heeft hij. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ze, heen, ja, ze zaten ja, onderweg hier naartoe, of, of gisteren, en naar de zagen ze al te luisteren. Oké. Okay. Hij zegt, ja, nee, dat is, dat is helemaal geweldig. Oh. Hij zeg, bruisend geluid, dus, dus Voor de kinderen die nu luisteren en die de CFM-app nog niet hebben gedownload, dat kan herop. Ja, heel makkelijk. Gewoon even kijken in de Play Store of de App Store. Hem gratis, uh, maar niet, niet bij Bart Smit of zo. Of bij, bij, uh... Bart Smits? Nee. Ja, daar is hij ook verkrijgbaar. Dat is ook verkrijgbaar Ja, maar dan kost hij geld. Ja, kun je beter niet dus doen. Dus kun je beter gewoon op je telefoon downloaden. Het is al duurzaad. Ja, duurzaad. zo ja. is het. Oh. Maar, maar nog even terugkomen. Even snel op je steen. Ja, ja, en dan ja, die ja. niet ja. Te, veel, te veel natuurlijk. Um, hij ging op een gegeven moment naar die kajuit toe en hij hield die rie. Alleen die foto, hè. Goed ja. luister. Alleen die foto, hè. Hield hij ervoor en die deur ging open. Nou, hij zegt, overal, maar ja, mijn ring is nu bij de, bij de juwelier en straks ligt hij in het pietenhuis. Ja." Dus, Oké, okay, nou ja, goed. Dan heeft hij hem dus vandaag ook al om, als het goed is. Dat hoop ik wel. Ja, ja dan kunnen we straks wel vragen ja, aan, aan van de, van de radio, Piet. Ja. Of hij hem op, o, o, om heeft. Ja. Want uh, anders, uh, hè? Ja. Zet jij je schoen vanavond, dan kan je er weer niks in. Of oh, mijn schoen is weg. Nou, <lacht> wie zou nou jouw schoen willen jatten dan? Nou, jij weet, je, ik heb altijd een vast merk. Oh. Ja, een vast merk? Een vast merk. Oké, okay. Ja. Ja, Goed, mijn schoenen zijn gejat. Mijn schoenen zijn gejat. Ook in Spanje. Ook in Spanje. Ja, in Spanje. ja. ja klopt. Dat is dat een plaatje van. Ik. He, dat is een plaatje van. Ja, dus je <lacht> moet uitkijken. Daar is een populair in Spanje schoenen jatten. Dus daar liggen ze. Ja. Oké. Okay. Ja, dan weet jij dat. Hey, we gaan zo meteen eens even kijken of we verbinding kunnen krijgen met Radio Piet. Jawel. Maar eerst de confetti fabriek. Daar is een paniek. even proberen. We proberen het. Verbindingen Verbinding met uh, Radiopiet. Hallo even... Rob en Albert Jan. Ja, he. hoor je ons? Ja, ik hoor jullie, maar de verbinding valt af en toe wel even weg. Nee, nee je, nee, komt, nee, gaat prima goed. je gaat komt prima door. Je komt prima door Jos. Maar uh, Sinterklaas is momenteel onderweg naar boven. Is hij nog bezig? Ja, hij loopt nu de trap op. Eén. Twee. 2... Hij loopt niet snel, hè? Niet snel, ja. Nee, Sinterklaas loopt nog niet zo snel meer, hè? Oké, okay, maar zijn, zijn, hoeveel pieten zijn er wel niet uh, in het, uh, met, met, met, met Sinterklaas meegekomen? Er zijn 60 pieten meegekomen met Sinterklaas. Oh, hoeveel? 60 oh. pieten. 60 oh. pieten? Jeetje. Ja. Dan zijn ze er bijna allemaal. Van de meppel liep het naar 61. Oeh, dat is deze. Ja, dat klopt. Helemaal Willem. Ja. ja. We gaan even luisteren. We zijn ontzettend blij dat u in Zandvoort bent, Sinterklaas. En zeker met dit weer en deze wind. En dat u Zandvoort niet overslaat. En natuurlijk niet. Zoals elk jaar is er altijd een beest op de Zandvoort aangekomen. De boot helaas niet op het strand, maar we zijn even wel op strand aangekomen. Heel gezellig. Ontzettend veel kinderen dit jaar. En die hebben ook allemaal hun ouders meegenomen, dat zie je hier ook. Ja, ik zie nog oude bekenden van vroeger, die stonden zo ons. Ja, ja heleboel. Ja, inderdaad. Ja, dat weet ik toch. Dat jij Bonnie heet. Of zou ik het niet vragen. Oh, dan zeg ik je dit niet. Nee, Bonnie, ik zal niet zeggen dat jij Bonnie heet. Doe maar niet. Maar ze zijn klaar. Of ze hebben gebeten. de kinderen een ring hebben gevonden. De ring, de ring, de ring. Je die de ring. Ja, de ring. Heb je hem? Is er een van de kinderen die een ring heeft gevonden? Oh! oh. Wat is Bent u uw ring kwijt? Ja, en dat is de ring die ik nodig heb om de deur te openen. Paniek! Paniek! Help! Hey. Help! Kijk, hier. ja? Nou, hij is daar gevonden. Oh. Kom maar even boven, Pierre! Oh. Hey. Hey. oh! Jongens, jongens. Ja. Geen, ja. Paniek. Geen, ja. paniek. geen paniek, geen paniek. Alsjeblieft op mijn voren. Gelukkig maar, want anders, anders komt ie. Ja, zo. God, jongen jongens, dan denk je al dat je alles hebt, die weerzoek. Ja. Oh. Kan ook nooit in één keer goed gaan, hè. Dat is het belangrijkste. Zien jullie het? Er zit deze ring weer terug. Ah, gelukkig. Oh. En dat is de mooie rode ring natuurlijk. Ja, natuurlijk. Zeg maar, heb ik door die wind bijna genoeg een liedje gehoord. En ik zou het toch wel leuk vinden als, als de band een leuk liedje kon spelen. De kinderen en de grote kinderen... ...allemaal mee kunnen zingen. Zullen we dat doen? Ja? En welk liedje wilt u horen, Sinterklaas? Want de Pieterband staat er helemaal klaar voor. De, de zak van Sinterklaas? Is dat één? Gaat dat lukken? Klinkt gezellig. Ja, Die hadden wij toch al ja, ja, inderdaad ook heel gezellig, ja, erop en Albert-Jan. Ja, wat een feest daar, hè? Ja en gelukkig is de ring weer teruggevonden. Ja, poeh. Oh, poeh. We jonge, waren hier jonge. echt aan het zweten in de studio, Radio Piet. Niet ja, te geloven. Wat, en ander, wat anders konden we vanavond niet de schoentjes vullen? En die van Willem niet, en die van Rob niet. He? Nee. En die van Rob niet. Ja, Job ja, Job ja, Job niet. Maar het, met En mijn eigen schoentje kon ik dan ook niet vullen. Ach, ah, het kan wel. Maar oh ja, Pieter vullen natuurlijk ook wel eens in schoen. Ja, terecht, tuurlijk. Zo is dat. Maar uh, de, de weersverwachting is uh, behoorlijk slecht hè, voor de komende tijd. Dus het gaat hard waaien als hij ja. over de daken moet. Ja, het begint ook nu een beetje te spetteren. Oh ja, ik hoor het. Het gaat zeker spetteren. Oh, Oké, okay. nou. Ja. nou uh, we komen zo meteen in het volgende uur bij je terug, uh, Radio Piet. Is helemaal goed, erop en alle, Jan. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.